10 uur, het NOS Journaal, Ewout de Jong.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 Uitkering. Uh, gaat uh, minister Kamp bezuinigen op de mogelijkheden om voor een pensioen te sparen? En uh, er ligt dus inderdaad nu een heel nadrukkelijke keuze voor aan van de maandag. Een geneesmiddel voor mensen met eierstok en borstkanker is op. Het gaat om het middel Kelix, dat wordt gebruikt voor chemotherapie. Het is niet duidelijk hoeveel patiënten hierdoor in Nederland worden getroffen. Volgens de farmaceut die het middel in Nederland distribueert... zijn er productieproblemen bij de fabriek in de Verenigde Staten. Daardoor kan het medicijn pas in november weer worden geleverd. De farmaceut adviseert mensen die Kelix gebruiken... om met hun behandelaar te kijken naar alternatieven voor de chemotherapie.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 Bij een ongeluk in een klimhal in Nijmegen is een man omgekomen. De man van 23 kwam op zo'n 20 meter hoogte los van het klimtouw en viel naar beneden. En werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Maar een aantal dingen is al wel duidelijk. De politie: Je kunt het klimmen doen met een zekeraar die beneden de zaak beveiligt. En dat was in deze ook het geval. En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 Het weer. In de loop van de ochtend wat zon. Vanmiddag toenemende bewolking en tegen de avond lokaal kans op een bui. Maximaal tussen 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En op morgen wisselvallig. ANWB verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat een lange file 10 kilometer... tussen Blijswijk en het Gouwe Aquaduct. Bij Gouda is er een ongeluk gebeurd. en Bij het Aquaduct zijn er drie rijstroken dicht. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht redt het beste om via Amsterdam over de A4. Op de A15 naar Europoort staat bij Spijkenisse 3 kilometer. En door die lange file op de A12, die juist noemde, loopt het ook vast op de A20 vanuit Rotterdam. 7 kilometer voor het knooppunt gouden. De A31, Harlingen-Leewarden, die is tot zaterdagavond dicht tussen Dronrijp en Marsum in beide richtingen. Dat gedeelte van de snelweg wordt als parkeerplaats gebruikt voor de luchtmachtdagen. Die trekt al veel bezoekers en daarom loopt het al vast op de N32 naar Leewarden. Tussen Widem en Leewarden staat 2 kilometer.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 Aero. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Gemeente en sociale diensten schrikken zich rot van de miljoenennota. Bekende schrijvers met verhalen over hun grote liefde de motor. Wilt u weten hoe het is gesteld met het onderzoek in Nederland? Ga dan eens langs bij een wetenschapsjournalist. Ik vind, ik vind, ik vind het wel zorgelijk dat ik zo makkelijk elke week een een rubriek kan vullen met onzinonderzoek. En het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis, het is 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Het water stond de gemeente en sociale dienst al aan de lippen... door de bezuinigingen van het kabinet. Maar nu de miljoenennota bekend is geworden... slaat de schrik ze helemaal om het hart. Annemarie Jortsma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar bent u zo van geschrokken in het bijzonder? Nou, er zijn een paar lastige onderwerpen in de, in de begroting voor volgend jaar. En dat uh, is met name een tegenvaller toch weer ook in het gemeentefonds. Uh, die heeft ermee te maken dat het kabinet dit jaar uh, minder bezuinigt en volgend jaar meer. En dan betekent het iets voor de groei van het gemeentefonds. Uh, en dat terwijl de gemeenten allemaal hun begroting al klaar waren, maar hebben. En die is al heel ingewikkeld omdat we op dit moment uh, bijvoorbeeld in de wetwerk en bijstand gigantische tegenvallers hebben. Uh, we op het ogenblik betalen gemeenten zo ongeveer 570 euro per uitkering bij. Uh, dus hebben we tekort op wat we er van het Rijk voor krijgen, terwijl het eigenlijk gewoon een Rijkstaak is. Ja. Met en zo zijn er nog wel een heleboel andere tegenvallers ook. Dus en, en er komt er nog een aan. Uh, er komt er nog geen aan. Dat is dat per 1 januari aanstaande de wetwerk en wijstand nog gewijzigd wordt. En die heeft te maken met uh, het gezinsinkomen. Uh, en ja, die wet is nog niet eens door de Tweede Kamer of door de Eerste Kamer. En, die, en die, die moeten we 1 januari ingaan. En wij denken dat het uitvoeringstechnisch ook gewoon echt onmogelijk is. Terwijl er geen enkel zicht is op uh, wat de effecten bijvoorbeeld zijn op schuldhulpverlening uh, of op de bijzondere bijstand. En dat is ook een taak die wij moeten aangaan. Dus waar leiden de maatregelen uh, aangekondigd in de miljoenennota, althans de constateringen daarbij toe? Nou, voor een deel zullen die ertoe moeten leiden dat gemeenten die waarschijnlijk hun begroting nu ongeveer in concept klaar hebben voor volgend jaar die begroting weer bij moeten stellen. Um, en hij leidt dus nog tot grotere tekorten op uh, onderwerpen... dus op uh, taken die wij doen, maar die ja. echt uitvoeringstaken van het Rijk zijn. Ja, goed. Een van die uitvoeringstaken is het uitbetalen van de bijstandsuitkering aan mensen. Daar hebt u ook de wettelijke plicht om dat te doen. Maar u hebt de eerdere ja. lezenuitzending ook al aan de bel getrokken en gezegd... luister eens, dat kunnen we eigenlijk niet meer zonder verder te bezuinigen op... laten we zeggen, algemene nutsfuncties, waar we ook voor verantwoordelijk zijn. kan niet anders kunnen. Hè. Het lastige is dat als wij tekorten hebben op het bijstandsbudget... Uh, en gemeenten hebben wel aangetoond dat we op zich ons stinkende best doen... om mensen niet in de bijstand te doen belanden. Uh, maar op ogenblik is het natuurlijk lastig. En de CPB-prognoses die kloppen gewoon niet met wat in de werkelijkheid gebeurt. Ja, en op basis daarvan krijgen wij ons geld. Ja. Met andere woorden, bij wie komt de rekening terecht? Ja, uiteindelijk bij gewoon de inwoners van onze gemeente. Uh, omdat als wij uh, uh, mensen een bijstandsuitkering moeten betalen... dat is gewoon een verplichting. We gaan laten mensen niet in de kou staan... Maar ja, dan betekent het dat je het op andere onderdelen van je beleid en ja, en waar hebben we het dan over? Zeg maar het sportbeleid, het natuurbeleid, het sociaal-cultureel beleid tot de lantaarnpalen en de opening van het stadhuis toe. Zijn allemaal dingen die waar je dan kritisch naar moet kijken. Moeten we daar dan maar wat minder mee doen? Komt de rekening bij de alleswakste terecht, zoals P van de Alleeider Job Cohen heeft aangekondigd? Nou, daar gaan wij niet over, omdat wij natuurlijk de uitkeringen gewoon blijven betalen. Uh, en, en daar, die komen we natuurlijk wel bij de allerswakste terecht... en wij zullen natuurlijk ook doorgaan met de taken die we op dat terrein hebben. Ja, dus wat, wat nu verder te doen? Want uw partijgenoot Stef Blok, de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer... die zegt, nou ja, het is allemaal heel pijnlijk, maar het moet... en het is wel eerlijk verdeeld allemaal. Uh, u heeft mij aan de telefoon als voorzitter van de VNG. Ja, weet ik. En, en dat betekent dat ik, uh, wat dat betreft, buiten en boven de partijen sta. Ja. Ik, ik doe mijn werk heel onafhankelijk daarin. Ja. En ik heb de belangen van de gemeente te behartigen. En wat vindt de, annaf-, en, wat vindt de onafhankelijke Annemarie Jortsma dan van de uitspraak van de Stef Blok? Oh, dat is zijn verantwoordelijkheid. Ik u, heb de verantwoordelijkheid de om, uh, om, om de taken die de gemeente moet uitvoeren... om daar de belangen van te behartigen. Ja. ja. En dan kan je dus wel iets moeten bezuinigen. Maar als dat betekent dat het bij de gemeente extreem moeilijk wordt om het uit te voeren, dan zal ik mij daartegen verzetten. Met andere woorden, u zegt eigenlijk, wij, wij krijgen echt grote problemen... om euh, deze miljoenennota, deze kabinetsplannen uit te voeren. Wij zullen extra moeten bezuinigen. En, ja, en dat is ook in de gemeente inmiddels best wel heel moeilijk geworden. Dus het zal een beetje per gemeente verschillen. Er zijn de gemeenten die iets ruimer in hun jasje zitten dan anderen. Maar de meeste gemeenten zullen zwaar de broek, broekriem moeten aantrekken. Annemarie Jortsma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ik dank u zeer. Door nu naar René Paas, die is voorzitter van DIVOZE. Dat is de Vereniging van Managers uh, en uh, uh, van Sociale Diensten. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoezeer bent u geschrokken? Nou, uh, eigenlijk precies even erg als Annemarie Jortsma. Uh, de de vanmorgen kopten eigenlijk alle commentaren in kranten dat dit de meest sombere miljoenennota ooit was... Uh, terwijl als ik kijk naar uh, ons werk, het uitvoeren van de wetwerk en bijstand... Dan is de miljoenennota op allerlei punten echt veel te optimistisch. Met andere woorden, de werkloosheidscijfers die worden geraamd. De economische groeicijfers die worden geraamd. Daarvan zegt u, de, gooi die maar weg, want die zijn veel te rooskleurig. Over economische groei laat ik me niet uit. Daar laat ik graag een deskundige over. Uh, maar uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar die bijstandcijfers... waar uh, het kabinet zich op baseert. Uh, 305.000 voor komend jaar. We zitten nu al... Een aantal maanden geleden volgens het CBS op 318.000. Ja. En we krijgen elke maand duizenden nieuwe klanten. Dat hoort ook een beetje bij de sombere tijden waar we in leven. Ja. Maar dan, dan maak je dus je eigen teleurstellingen als je uitgaat van een veel lager cijfer straks, ja. uh, dan heb je dus straks de tegenvallers en de tekorten te maar pakken. Maar goed, dan doen. heb je dus uh, Anne-Marie Joortsma en u die hand in hand lopen en zeggen... luister eens, uh, dit, dit is al voor ons bijna niet te doen of niet te doen. Ja. Uh, en dan tegelijkertijd zegt hij, het is ook nog veel te rooskleurig, dus er komt nog meer ellende aan. Uh, als, een, ja, als het kabinet in de miljoenennota uitgaat van te rozige cijfers... dan krijg je straks uh, de teleurstelling dat het Rijk en de gemeente samen die verwachtingen niet waar gaan maken. Dus dan kun je beter een beetje realistischere verwachtingen, en verwachtingen hebben. Ja. Er zijn er meer, hoor. dus het gaat over het aantal bijstandsgerechten. Ja. Uh, het gaat over die huishouderstoets. Uh, mm. Dat is technisch geweldig ingewikkeld. U moet zich dat voorstellen dat we 318.000 dossiers bijna handmatig moeten gaan doorspitten... omdat de ict ondersteuning daarvoor niet bestaat. Nou wordt het Rijk de afgelopen maanden geplaagd door allerlei ICT-problemen... Ja. Uh, ...deze kun je van ver zien aankomen. Je ja. kunt niet zeggen dat ze niet gewaarschuwd zijn. Het gaat gewoon door. Het kabinet praat over noodscenario's. Maar ja, meneer Paas, het is de niet voor het gaan... eerst dat wij het hebben over dit computersysteem... ...dat deze dossiers dan zou moeten uh, behandelen. Maar u weet net zo goed als ik dat dat bij de overheid altijd heel erg lang duurt. En daar waar de overheid met zijn vingers aan een computer zit... ...zie je alleen al het uitlekken van deze miljoenen daar gaat het allemaal falikant mis. Ja, kijk, uh, wij bedienen, wij de sociale diensten bedienen uh, uh, op dit moment 318.000 mensen... Uh, met de systemen die we daar nu voor hebben. Het is echt wel mogelijk om ze aan te passen op de, uh, de huishouderstoets die het kabinet graag wil. Ja. Uh, maar geef ons daarvoor de tijd en de ruimte om dat netjes te doen. En als je zegt, uh, nee, we sturen bewust aan op noodscenario's... dat betekent dat je het handmatig gaat doen... dan stuur je dus aan op dubbelwerk... Dan stuur je aan op een veel grotere kans op fouten. En ja. uh, stuur je dus ook aan op uh, ellende bij mensen thuis, procedures en ook reputatieverlies ja. voor de overheid die dat allemaal aanricht. Goed, met andere woorden, u zegt, luister eens, de maatregelen waren al buitengewoon zwaar te dragen. Uh, er komt nu wat extra bij. Het is ook nog te rooskleurig uh, geraamd. En we krijgen bovendien niet de tijd en er zijn ook niet de gereedschapskisten uh, voor aangeleverd om de maatregelen te nemen die we moeten nemen. Kijk, als je, als je, je moet een beetje rolvast zijn. Het perspectief is somber. Daar hoort helaas bij dat veel mensen een beroep doen op de bijstand. Ja. En het kabinet komt echt van een koude kermis thuis als ze uh, hier uh, de roze bril op blijven houden. We zijn heel erg gemotiveerd om ook van die wet werken naar vermogen straks ja. een heel groot succes te maken. Er zitten absoluut kansen in. Geef ons alsjeblieft de ruimte om de schaarse menskracht die we hebben daar op te richten, want daar ja. zitten de kansen in... voor de mensen die nu in de bijstand zitten. Juist, Iedereen ja. wil ze aan de bak hebben. Ja. Uh, dat gaat niet vanzelf. De markt lost het niet op. Ja. Uh, daar, hebben ze mensen, daar hebben mensen ondersteuning bij nodig. Die ja. moeten we ze dus ook bieden. Goed. René Paas, voorzitter van Divoza... de Vereniging van Managers van Sociale Diensten. Ik dank u wel. Markt, mens, gedrag en toekomst. Alles is onderwerp van onderzoek. Dat blijkt uit onderzoek. Dat blijkt uit onderzoek. Het fundament voor bedrijfsleven en beleidsmakers... die een vertrouwen hebben in de macht van het getal.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 Wetenschapsjournalist Hans van Manen volgt al jaren het onderzoek in Nederland. Hoe hij daar tegenaan kijkt, hoort u in deel 5 van de serie... blijkt uit onderzoek in opnieuw een verslag van Marcel Dekker. Normaal gezegd hebben we een blindelingsvertrouwen... in de kwaliteit van ons onderzoek. Er zijn namelijk normen waaraan dat onderzoek moet voldoen. Ik heb onderzoek gedaan om zoveel mensen, die heb ik zo geworven... Um... Uh, deze vragen heb ik gesteld, dit was de respons, zo ging het. Je, je wil eigenlijk Het doel van de wetenschap is heel erg dat je jezelf controleerbaar waar we je maken. En we gaan ervan uit dat er genoeg waakzame geesten rondlopen... die het naleven van die normen in de gaten houden. En was er was een resultaat waarvan ik dacht, nee, maar dat kan je toch nooit zo geanalyseerd hebben. En daar heb ik hem toen nog over gemaild en daar kreeg ik een beetje onduidelijk antwoord op...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 of het dan tenminste kritisch te beoordelen. Het kwam wel gewoon in de krant, maar onder wetenschapsjournalisten... herinner ik mij, was al vrij snel dat er gedacht werd van... heu, uh, hoe komen we daarbij? Er is helemaal geen wetenschappelijke publicatie. Er zijn zelfs geen cijfers overlegd. En dus die kwamen ook pas later en die, die waren meteen al... dat iedereen zei van, dit hmm, dat is raar. Dus intern was er onder wetenschapsjournalisten wel, wel al discussie. En toen dus uh, bleek dat Stapel de Boel ook nog had opgelicht... Toen, ze bijna iedereen van, haha, zie je wel. Dus helemaal onverwacht kwam het op dat moment niet meer. Dit is Hans van Manen, een wetenschapsjournalist en een man die zijn brood verdient met het opsporen en publiceren van slecht onderzoek. Ik vind, ik, vind, ik vind het wel zorgelijk dat ik zo makkelijk elke week... een, een rubriek kan vullen met onzinonderzoek. Dat, is toch wel, dat verbaast mij nog steeds, eerlijk gezegd. Dat ik bijna elke week wel iets heb waarvan ik denk van... nou, dat kan niet kloppen. En Hoe zit dat dan? En dan ga je, na, ga je het nalezen. En dan blijken er inderdaad elementaire fouten gemaakt te zijn... tegen de statistiek. Of het wordt um, veel mooier voorgesteld dan het is. Dat is natuurlijk ook iets wat veel voorkomt. Um. Een onderzoek uit Groningen over dat er bij mooi weer... meer ongelukken uh, gebeuren dan bij slecht weer. Als je het onderzoek leest, dan bl blijft er eigenlijk helemaal niets van over. En dan hebben ze zelf het idee van, hé, hey, dit is leuk. Waarom doen ze het? Nou, je kunt een, een eerbare en een oneerbare motief uh, veronderstellen. Het eerbare motief is, zij dachten van, god, zou dat niet zo zijn? Hebben toen een heel klein onderzoekje gedaan... En daaruit bleek van ja, het klopt en misschien moeten andere mensen het ook eens onderzoeken. En het minder honorabele idee is natuurlijk dat er, uh, ja, er moet af en toe gescoord worden en er moet, uh, er moet iemand promoveren op artikelen en er moet iemand uh, ja, weer eens in het zonnetje gezet worden. Je moet op je hoede zijn, zeg maar, als er, als er uitkomt wat je denkt dat er uit moet komen. Hè? Uh, als je vermoed dat uh, weet ik veel, meisjes uh, moeilijker leren of moeilijker rekenen dan jongens... en je hebt een rapport waar het uit blijkt... dan uh, is, het, uh, is het reden om nog eens goed te kijken. Want juist de dingen die je verwacht, die, die accepteer je zo snel. Vorige week hadden we uh, het voorbeeld van uh, hoogleraar Diederik Stapel... van de Universiteit van Tilburg... die gesjoemeld heeft met de, uh, ja, de, de, de onderzoeksresultaten. Um, was u verbaasd toen u dat hoorde? Dat dit in Nederland kon gebeuren? Uh, uh, nou, het gebeurt overal wel eens. Het, het, het is wel vrij extreem hoor. Uh, kijk, er, er wordt, je, wordt natuurlijk, je gaat natuurlijk gauw denken aan dat, dat publicatiedruk is en uh, weet ik veel, maar er is bij iedereen publicatiedruk en de meeste mensen die houden zich toch wel aan de spelregels. Kunnen we in zijn algemeenheid iets zeggen over de kwaliteit van het onderzoek in Nederland... als het gaat om betrouwbaarheid? Het is, ik denk dat het heel lastig is. Je weet gewoon, bij wijze van spreken uit de statistiek... dat zeker 2,5% volstrekt onder de maat is wat er, van wat er gedaan wordt. Maar ook 2,5% bijna Nobelprijswaardig. En dat rond de 70% middelmatig is. Dat is ongeveer wat je kunt zeggen. En er, daaromheen zit nog wat... Goed werk en wat slecht werk. Kijk, uit onderzoek blijkt dat er uh, aan wetenschappelijke rapportage reporta nog ontzettend veel uh, mankeert. Wat ik net zei: uh, cijfers worden niet goed weergegeven, bedenkingen of beperkingen van het onderzoek worden niet goed aangegeven. Het belang ervan wordt vaak wat uh, over, over, uh, overdreven. Ja, het is, het is een, een vervelende. Cocktail heet dat dan, van zij moeten scoren, waar we het net over hadden. De universiteit moet scoren. Het wetenschappelijke tijdschrift moet scoren, want die moet voor zijn impact factor zorgen, zodat dus veel mogelijk gelezen wordt. En al die dingen samen maken eigenlijk toch dat, ja, dat er veel vervuiling optreedt. Het zijn net mensen, hè, die onderzoekers? Het zijn, net, het zijn net mensen die onderzoekers. Het onderzoek in Nederland heeft een knauw gekregen. Deze keer vanwege een hoogleraar die door een ernstige vorm van zelfoverschatting wel dacht weg te komen met fraude. De oplossing is eenvoudig. Nog betere controle op onderzoek. Voor, tijdens en na. En zonder aanzien des persoons. Zodat we straks weer met blind vertrouwen kunnen zeggen... Blijkt uit onderzoek. Blijkt het onderzoek. Dat blijkt uit onderzoek.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 Dat is dus, volgende week en vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op goedeborgennederland.nl. Straks de motor, een inspiratiebron voor bekende schrijvers. Eerst nu het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Ik wist niet wat ik zag deze week toen ik naar Paul Witteman keek. Slechts één gast aan tafel, iets wat je zelden of nooit ziet... Alleen Balkenende en Wouter Bos werd in het verleden die eer wel eens gegund. En zoiets gebeurt alleen omdat de gast in kwestie die eis stelt. Hij, over een zij hoeven we het helemaal niet te hebben... een vrouw zou er niet over piekeren die voorwaarden te stellen... hij dus wil niet geconfronteerd worden met onnozele dan wel lastige medegasten. Alle ogen moeten gericht zijn op kwatta. De eenzame gast van deze week was niet premier Papandreou van Griekenland... ook niet Obama... Angela Merkel of Sarkozy. Nee, het was ex-voetballer Johan Cruijff. Waarom zat deze man daar in vredesnaam in zijn eentje? Op de dag dat er grote problemen waren in de vakbonden... over een al dan niet terecht gesloten pensioenakkoord... en er in verschillende kranten gespeculeerd werd... over het nu toch echt onontkoombare bankroet van Griekenland. Stelde hij zijn miljoenen misschien beschikbaar... aan de Nederlandse pensioenfondsen? Of aan Griekenland? Of aan Saab? Nee, zijn Johan Cruijff Foundation had een jubileum te vieren. En Ajax stond aan de vooravond van zijn jaarlijkse open dag. Stop de persen dus. Natuurlijk is het leuk voor een talkshow om Johan Kruijf binnen te halen. Maar het is beschamend deze over het paard getilde man een uur lang aan het woord te laten over zijn akkefietjes met Barcelona en Ajax, gelardeerd met wat vrome praat over het nut van sport. Kortom, een uur lang reclame voor het merk Kruif. Onbegrijpelijk dat Pauw en Witteman deze knieval hebben gemaakt. Agnes Jongerius had daar horen te zitten. Met Henk van der Kolk aan de ene kant en Henk Kamp aan de andere kant. En als vierde gast had Kruif dan best mogen aanschuiven... want daar wil ik niet kinderachtig over zijn. Het ochtendhumeur was dat van Siska Dresselhuis. Maandag, Henk Wesbroek. Het is zes minuten voor half elf, dames en heren. Er ligt hier een, een enorm boek voor mij, anderhalve kilo... Zo klinkt het. En dat boek staat barstensvol vol met verhalen over motoren en hun bereiders. En dat zijn niet de eerste de beste. Het zijn met allemaal schrijvers. Jan Kremer, Tommy Weringa, Jaap Scholten en de uitgever Paul Abels. En de schrijver AL Snijders. En uh, Paul Abels en AL Snijders zijn hier. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is een boek uh, dus met uh, allemaal uh, literair talent, zal ik maar zeggen, en hun liefde voor de motor. En dat is ontstaan, Paul Abels, omdat je zelf een keer zo hard onderuit ging bijna met dat ding. Een vastloper met 120 km per uur, dat je bijna het loodje legde. Ja, zo is het eigenlijk wel. Ja, kilometer of hectometer, paaltje 59,4. Daar was het bijna gebeurd. En toen dacht ik, daar moet ik een boek over maken. Hoezo? Je kan ook zeggen, ik ga nooit meer op een motor zitten. <laughs> Kun je zeggen. Maar ja. waarschijnlijk heb ik zo'n avontuurlijke inborst. of ben ik zo'n riskant mij gedragend mannetje. dat ik dacht, ik ga toch door met rijden. Ja. Meneer Snijders, waarom hebt u meegewerkt aan dit boek eigenlijk? Eh. Uh omdat Paul mijn uitgever is. En, uh, hij, en ik dat stukje had geschreven zonder boek in mijn gedachten. Gewoon omdat ik stukjes schrijf. Dus ja. toen dat gebeurde. En, uh, en ik heb ook pas later gehoord... dat het verhaaltje van mij de aanleiding was voor dat uh, boek. Dus uh, het ongeluk en uw verhaal hebben uiteindelijk geleid... tot deze anderhalve kilo. Was het moeilijk eigenlijk om al die grote schrijvers uh, te interesseren? Nee, en met... totaal niet. Waarom totaal niet? niet. Ja, blijkbaar uh, vonden ze, ze het zo'n goed plan om een boek te maken... over een uh, existentieel moment als uh, een bijna ongeluk. Dat ze daar onmiddellijk zeiden, ik doe mee, is goed. Hebben ze allemaal iets met motoren? Nee, nee, nee. Tommy Wieringa bijvoorbeeld, die zegt heel duidelijk: van, uh, je moet uh, vervoer niet romantiseren. Ik, een, uh, een, uh, ja. ik kwam een motorrijder tegen op de A1. Ik zag hem rijden en toevallig was ik anderhalf uur later in een mortuarium en daar trok men een laadje open. En daar lag hij in. Hij had zijn pak nog aan. Dus ja, er zitten uh, enge dingetjes aan motorrijden. Ja, uh, een van de schrijvers zegt ook: uh, motorrijders weten hoe kort het leven is. Ja dat, is, ja, dat is wel een romantische formulering. Ik, uh, ik moet zeggen dat de, de jaren dat ik motorrijders heb leren kennen... dat, dat die mentaliteit ja. daar wel een beetje in zit. En dat ik dat ook leuk ja. vind. U zit hier ook in een leren broek, want u bent vanochtend op de motor gegaan... naar uh, meneer Snijders. Klopt, ja. En, uh, uh, en dan met, met een busje hier naartoe. Ik, ja, he, meneer zoals... Snijders rijdt altijd in een busje, dus ja. ik mocht mee in het busje van meneer Snijders. Ja. Hebt u zelf ook een motor, meneer Snijders? Gehad, ja. Want ik heb altijd een motor gereden, maar een beetje vagig, hoor. Echt als boodschappending, geen grote... Ja, ik ben ook wel een keer naar Madrid geweest, toen ik een jaar of twintig was. Maar ik wil ook Een motor iets... als boodschappending, daar, daar zou ja, ik dan ik een bedoel... auto voor meenemen met al die tassen. Ja, ja, ja, ja. Dat kan voor, wel, voor, voor, voor kan kleine kunnen. boodschapjes. Okay. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Ja. Nu ga ik ook vaak op de fiets. Maar, toen, maar ik ben ook op een dramatische manier opgehouden met motorrijden. Hoe? Omdat ik een vriend had eh, die eh, op een motorfiets in Friesland... waar hij woonde op een zondagochtend... Een, een auto met, aan, met een oplegger passeerde en die man zag hem niet in zijn spiegeltje en die sloeg zomaar links af en hij werd van zijn motor gegooid, wat op zichzelf allemaal niet zo dramatisch was, behalve dan dat hij met zijn nek tegen een paal van een verkeersbord kwam en toen had hij een hoge dwarslesie... en dat is een jaar of 18 of zo geleden. En uh, hij zit sindsdien in een uh, rolstoel. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik... Ik hou ermee mee op. En ja. Vanaf dat moment heb ik inderdaad mijn motor weggedaan. Ik heb ja. daarna nooit meer één meter erop gereden. gereden. Ja. Het zijn allemaal verhalen, inclusief uw eigen uh, ervaring, meneer Abel... Waar, waar je zegt, ding opbergen, verkopen ja. En, ja. Er, en in ieder geval nooit meer op... levensgevaarlijk. Ja, Wat wees... is dat toch met die mannen en die motoren? Ja. Vrouwen zeggen vaak kinderachtig. Ja. Maar je hebt ook vrouwen in dat boek, toch? Die ja, we nee, hebben er heel bewust voor gekozen om de helft van de verhalen te laten schrijven door vrouwen. Mannen ja. praten altijd over hun cc's, ja. dat dat er heel veel uh, zijn. Ja. En uh, wij vonden het erg leuk, omdat er 70.000 vrouwen zijn in Nederland die motorfiets rijden, ja. om de helft van de verhalen door vrouwen te laten. Uh, en vrouwen kunnen ook veel beter formuleren wat nu de emotie is van het motorrijden. Maar wat is en praten... dan de emotie van dat motorrijden? Ja, de, de wind om je hoofd. Het, de, de, de vrijheid. Klink. Nou ja, goed, dat is bijna clichématig maar dat gevoel van vrijheid, de bochtjes, dat je met je lichaam het apparaat bestuurt en niet met een stuurtje ja. in zo'n auto, ja, dat is toch een, een soort blikkenhuisje. huisje. Meneer Snijders, wat is voor u de reden om, uh, uh, om het boek te, te, te, te, te. Stel dat u niet had meegewerkt om het te kopen eigenlijk? Nou, omdat ik het inderdaad uh, geheimzinnig vind, wat u eigenlijk al heeft uh, aangegeven, dat het iets uh, heel gevaarlijks is, maar dat het toch een enorme aantrekkingskracht heeft. Ja. He? De romantiek ook. Van... Je blijft het toch doen, ja, ja? Met motorrijden, dat is prachtig. U gaat straks weer terug naar en het zulke prachtige dingen. Doe voorzichtig. Ik doe heel voorzichtig. Het ligt wel. in de winkel. Hè? Motoraria heet het. Motoraria. Ja. Ik dank u zeer voor uw komst, allebei. Graag wel. Okay. Straks, dames en heren, het nieuws met Ewout de Jong. Eerst nu uh, Prem, waar ben je vandaag? Want jij gaat vertellen wat je in je uitzending gaat doen. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Luisteraars, we zijn in Utrecht. Ik ben zeer vereerd dat ik de professor Nick van Sass heb, die een heleboel boeken heeft geschreven over Nederland. De laatste is de Bataanse terreur. We gaan het hebben over patriotisme. Ik hou van Nederland. Ik ben er trots op om, om van Nederland te houden. Maar het lijkt wel dat als je van Nederland houdt, dat er iets mis met je is. En we gaan proberen uit te zoeken hoe dat precies zit en wat wij kunnen doen om te zorgen dat we allemaal met een Nederlandse vlag op onze revers gaan lopen. Maar dat luisteraars gaat u allemaal horen nadat dat u eerst het nieuws van vrijdag 16 september half elf heeft gekregen van Ewout de Jong. Radio 1, het NOS Journaal.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 De leden van het kabinet blijven erbij dat ze geen toelichting geven op hun begrotingsplannen, ondanks dat de miljoenennota al openbaar is. Van tevoren was afgesproken dat het kabinet pas op Prinsjesdag, dinsdag, een toelichting zou geven en daar komt geen verandering in.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 We moeten ons vereniging in een nieuw patriotisme om het doel van een nieuwe samenleving te verwezenlijken. Historische woorden van Nelson Mandela... toen hij net president van Zuid-Afrika werd. Wat is er mis met houden van je land? Ik hou van Nederland, ik hou van de mensen die er wonen... ik hou van de bedrijven, de boeren, de randstad, de provincie... de drukke metro, de rustige bussen... ik hou van Bruin 1 en onze ondemocratisch gekozen koningin... maar ik hou ook van Hanna op de SP, Jan Marijnissen... ik hou van het gezeur van racistische columnisten... van het pensioengezeur van alles... Als ik dit echter in gezelschap bepleit, word ik meewarig aangekeken... en vraagt men zich af of ik gek ben geworden. Het is in Nederland niet populair om vaderlands te zijn. Waarom niet? Als je trots bent op je land, kan je juist het openstellen... vrijelijk iedereen ontvangen, omdat je weet dat het schone, het mooie... alle stormen kan doorstaan. Nationalisme, dat is eng. Dat zegt dat ons land beter is dan anderen, Dat wij beter zijn, een soort superieurheid. Dat bepleit ik niet. Ik bepleit vaderlands liefde. Gewoon houden van je land. Dat we rondlopen met de pin met de Nederlandse vlag op onze revers. Dat we onze kinderen laten weten dat het oké okay is om te houden van Nederland. Vandaag praat ik graag met u erover. Is er genoeg patriotisme in Nederland? En vindt u het een goede zaak als we de liefde voor Nederland nadrukkelijker tot uitdrukking brengen? Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail massaal naar primtimeapenstaartntr.nl en twitteren gaat naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij het niet-nationalistische, maar wel patriotistische Primtime. Luisteraars, we zijn in Utrecht. Uh, we staan uh, achter het winkelcentrum. Professor, welk winkelcentrum is dit? Uh, God, ik weet niet eens hoe het heet. Het uh, bij de Van Ginkelaan. U mag langskomen. We krijgen ook de stroom, want dat is wel weer leuk. Van Rob van we Meerten, uw tweewielerspecialist... aan de Jan van Galenstraat. We staan aan de achterkant. En uh, ik had gedacht om heel anders te beginnen. Uh, professor uh, Van Sas, u bent hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. En u bent heel erg gespecialiseerd... in de geschiedenis van de Tastondkoming. We gaan met u praten, maar... Ik, ik, ik, ik vraag gewoon van... zijn we trots? En ik krijg al een mail hier... van meneer Verhoef. Hoe kunnen wij trots zijn op Nederland... met een ongekozen staatshoofd... die volgende week weer gaat vertellen... wat wij moeten gaan inleveren... terwijl zij van de hele crisis niets merkt... en die de belastingbetaler 114 miljoen euro per jaar kost. Dat... Nou lijkt me dat de ongekozen staatshoofd niet het grootste probleem waar we in Nederland mee zitten. Een heleboel mensen kunnen zich daar uitstekend in vinden. Een uh, grote meerderheid van de bevolking. Dus uh, het lijkt me dat, uh, dat dat is niet het hoofdpunt hier. Oké, okay, ik heb drie reacties binnen En dan zal ik de tweede leren, John Conrads, onze vaste uh, luisteraar en twitteraar. Moeten we trots zijn op onze VOC-mentaliteit? Ons landje wil de beste van de klas zijn, ben ik absoluut niet trots op. En Marcel51, vaderlandsliefde is wel over inmiddels... Zeker kunnen we nu aan alle kanten worden uitgekleed. Ik denk niet dat we aan alle kanten worden uitgekleed. En ik denk ook niet dat vaderlandsliefde over is... Uh, om bij de inleiding aan te sluiten. Houden van is denk ik hier het goede woord. Ik vind trots op ook wel een beetje uh, lastig... want dat is op een gegeven moment gekaapt natuurlijk door, uh, door Rita Verdonk. En dat vinden mensen dan ook weer onhandig. Dan komt het in een bepaalde politieke hoek. Houden van is het goede woord. En daar kun je denk ik heel goed mee uit te voeten. Maar waarom gebeurt er dan dat als ik je vraag van... Uh, uh, uh... Als, hoe ben je trots op dat mensen dan meteen beginnen te klagen over wat de politiek misdoet, wat de koningin misdoet. Maar als ik kijk vanochtend, uh, uh, ik sta op, ik rij over de A2 met Barbara hiernaartoe, een lieve aangename vrouw waar we hele gesprekken hebben over kinderen en voor alles. Ik kom u tegen, een hoogleraar die de tijd neemt om in dit programma te zijn. Zijn we zo gefocust op het negatieve dat we het mooie niet meer zien? Het mooie van het land. Dus ja. Zelfs als je over de A2 rijdt. Nou, ja, ja, ja, ja, ja, met leuke mensen die glimlachend <laughs> okay. zijn. Een zonnetje dat schijnt. Okay. Ik zou dan la langs de vecht zijn gereden. Dan, uh, <laughs> dan was nog het nog mooier dag. geweest. Nee, nee maar <laughs> snapt u, wat is er met ons Nederlanders? Dat we altijd naar het negatieve begin Dat begint? we altijd zitten te kankeren. altijd. Ja, Ach, ik weet niet of dat nou... We overdrijven dat ook een beetje. Dat is natuurlijk ook een nationale karaktertrek. Waar we stiekem misschien ook wel een beetje trots op zijn. Op dat gekanker, dat eeuwige, gefit en dergelijke. Zijn we trots op ons aseetpissen? Wel. Dus jammer, vandaag kunnen we echt niet op het weer. Uh, nee, dat kan nee, echt niet. Nee, Frank Elvers ook in ons vast te luisteren, die zegt: Hoe kan je nou patriotisch zijn over de provincie Nederland? Want dat zijn we sinds het verraad van Lissabon en we natuurlijk de euro. Maar. Snapt u, ik, ik probeer een uitzending te maken met het mooie... en ik kreeg de eerste reacties van mijn luisteraars... zonder wie ik niet zou bestaan... is alleen maar gezeek en gekanker. Ik geloof dat statistisch gezien... Nederlanders best heel tevreden met hun land zijn. Hoor. Dus dat aan de ene kant... Uh, ze komen er misschien niet al te nadrukkelijk voor uit... maar in de praktijk uh, willen Nederlanders toch graag in Nederland wonen... en er ook blijven wonen. Ze gaan echt niet massaal emigreren. Oké, okay, luisteraars, we gaan wat proberen. We hebben het gekanker gehoord... Bent, houdt u echt in uw hart van Nederland. En bent u er trots op? Dus laten we proberen te kijken. De zon schijnt, Het is leuk. Het is een prettige dag. Laten we proberen te kijken. Het mooie nu naar boven te brengen. Gaat iets veranderen. Bel me en mail me met wat u het mooie van Nederland vindt. Waarom u van Nederland houdt en erin wil blijven wonen. En om u in de juiste stemming te brengen is hier Willeke Alberti. Vergeet je nooit mijn vaderland je molen een plaats je horizon, je golf graag, je malsen groene gras. als Nederland oranje kleurt, dan zijn we alle één Je gelooft niet wat er dan gebeurt, je kunt er niet omheen Kijk, dat is dan wel een liedje wat je vrolijk maakt. Luisteraars, Barbara wijst me erop. En ik bied mijn verontschuldigingen aan alle mensen die daardoor um, dingen zijn... dat ik vaak het woord gekanker heb gebruikt. Ik zal proberen om te zeggen gezeg en gezanig. Het is inderdaad uh, voor een heleboel mensen niet een prettig woord. Dus ik zal proberen dat niet te doen. Ray Birutu, uh, die is van Indonesische afkomst. Die zegt, het ontbreken van patriotisme verbaast mij ook. In Indonesië is het elke maandagochtend op school de vlag hezen en het volkslied zingen. Professor Van Sas, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, auteur van het boekje... Talen van het Vaderland, de metamorfose van Nederland... en net uit Bataanse terreur. Waarom hebben we dat niet in Nederland? Dat we de vlag hezen en gewoon zeggen van... we zijn er trots op. En nou ja, dat is typisch het Amerikaanse model natuurlijk. Die vlag hezen. dat hebben ze kennelijk in Indonesië overgenomen. Misschien was dat hier niet zo nodig. Omdat Nederland al heel lang... een vanzelfsprekend bestaande nazistaat was. Sinds de Nederlandse opstand. Dat is honderden jaren geleden. En... Ik denk dat de vanzelfsprekendheid van dat uh, nationale gevoel... een van de redenen is waarom we het niet zo hoeven uit te dragen. Mevrouw Goeiemorgen, u staat hier. Zou u een, pin en zo een, een dingetje met een Nederlandse vlag opdragen? Uh, op hoogtijdagen misschien, maar niet dagelijks. En uh, ik probeer te kijken waarom we in Nederland niet patriotistisch zijn. Waarom we niet openlijk uitkomen voor onze liefde voor dit land. Uh, dat hoeft niet alleen te zitten in het dragen van zo'n speeltje op je revers. En uh, ik denk dat we dat op vele manieren kunnen doen. En geeft u wat tips voor ons? Uh, dat te laten blijken in de gesprekken. En niet altijd negatief zijn. Ja. Positief denken, de goede dingen van Nederland benoemen... die er zoveel zijn. Als u er nou vier voor me noemt? Uh, de openheid. De vrijheid. De welvaart, ondanks alle trieste berichten nu. Ik denk dat we het ontzettend goed hebben met elkaar. Als we dat maar laten zien aan elkaar. En maken wij dan ook de fouten met wij bedoel ik mensen die programma's maken... en dingen dat we eh, zeg maar in de massamedia voornamelijk het negatieve benadrukken en nooit het mooie? Zeker, zeker. Dat wil ik benadrukken. Dat we altijd, altijd negatief zijn... En doorvragen en doorvragen. Ook dingen die mensen niet kunnen zeggen. Op het moment, ik, ik erger me soms aan de interviewers op de televisie met name. Nou, hartstikke bedankt en leuk dat u even de bus in kwam. Uh, professor, uh, je kreeg hier, als ik, ik trok die vergelijking met oh ja, Amerika... Dan, dan is het dus toch een probleem misschien van de media. Zoals mevrouw zegt, ik kan me daar wel iets bij voorstellen... en niet het probleem van Nederland. Ik zei net, die vanzelfsprekendheid van het nationale gevoel hier... die moet je niet onderschatten. En zo nu en dan barst dat uit in echt nationalisme. Ook het negatieve nationalisme, wat u absoluut niet wilde hebben. Ja. Uh, hè, zoals bijvoorbeeld in... Uh, uh, nou ja, in, in, in de Belgische opstand bijvoorbeeld... toen is er uh, op brallerige wijze... Uh, en niets minder dan in welk ander land wat we allemaal heel erg vinden... op brallerige wijze nationalistisch uh, vertoon geweest... nou, dat, daar houden we okay, niet van. Ik, ik zal u een mooi voorbeeld geven. Uh, Paul, staat die klaar, This Land is Your Land? Ik zal het ik, even, het, het patriotisme tot uitdrukking gebracht in twee liedjes. We gaan eerst naar uh, uh, This Land is Your Land uit Amerika. Hier komt hij. Oké, okay, van Woody Guthrie, Want je hebt dan, als, als ik zou zeggen, welk liedje vertolkt het Nederlands nationalisme voor u? Welk liedje is dat? Positief of negatief? Positief of negatief? Nou, kijk, de, de positieve kant is toch het, het, het waardeblanke top der duinen gevoel, zou ik zeggen. Ja, maar dat zegt voor iemand in Limburg, die bij de, niet bij de Duinen woont, niet. Nou, dat weet ik niet eigenlijk. Ja, die Limburgers zijn er natuurlijk laat bij gekomen. Ja. Proberen zich natuurlijk tegenwoordig Nederlandser dan Nederlands te gedragen. Dus je ziet, ja. het is ook een kwestie van tijd. Er zit een, een faseverschil in. De, okay. Ja, de Limburgers zijn nou echte Nederlanders geworden. Nou, ik zal om even hoe je je land mooi kan bezingen. Hier is Woody Guthrie met This Land is Your Land.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 This land was made for you and me. Oké, okay, u ziet het, dit is een liefdeval En het enige wat ik kan bedenken dan, wat in Nederland een beetje ditzelfde gevoel heeft. En dat was uit de reclame van de Postbank. Dus het was echt gemaakt vooruit de reclame door uh, mijn vriendjes Fantijn en Fluitsma. Laat maar horen. Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen. Dan breekt de passie los, dan blijft geen mens meer binnen. Het land vars van de toeteling, een uniforme Prachtig zijn. heimatgevoel, hè? Ja, nou ik kreeg er ook kippenver van, maar wat, wat, wat ik dus... het essentiële verschil vindt, maar misschien kunt u me dat uh, uit, die die Amerikaan bezinkt hoe dat land uh, zeg maar prachtig is, de natuur dat het van ons samen is, en hier wordt echt beschreven, de Nederlander de horkerigheid, de, de, de, de eigen wijsheid geen uniform is heilig ja, ja. er is geen eenheid behalve als we winnen, het land van zeuren Nee, ik denk dat het allemaal best meevalt. Dat heel veel Nederlanders... zoals die mevrouw net uh, die in de uitzending kwam binnenvallen... Uh, heel veel Nederlanders zijn best heel tevreden met dat land. En uh, die zien s'avonds voor de televisie... of misschien s'morgens op de radio... horen ze het gezeur en het gezeik. En dan denk ik: nou, is dat nou zo? Valt wel mee. Over. Maar is dat historisch al altijd zo? Want u heeft een boek geschreven... De talen van het vaderland over patriotisme en nationalisme. Daar probeer ik uit te leggen. Dat is een, een, een oratie, een reden. Uh, daar probeer ik uit te leggen hoe in de late 18e eeuw, dus zeg maar ruim 200 jaar geleden... in dezelfde tijd trouwens dat Amerika dus ontstond. En daar moesten ze dat natuurlijk allemaal creëren... dat hier het eh, vaderlandse gevoel wat er al was sinds de opstand... werd omgevormd toch ook tot een modern nationalisme... met ook best allerlei negatieve kanten. Dus het is altijd wel zo dat dat goede en dat fouten van het nationalisme... dat dat eh, bij elkaar hoort in zekere zin. Het goede loopt altijd het risico door te schieten in foute richting. Ook in een braaf land als Nederland. Aha, dus ik moet oppassen dat ik niet de geest uit de fles haal met mijn door. Precies, dat kan altijd. Ik bedoel, ik geloof aan de ene kant ook heilig in dat groeien... maar je loopt altijd, het is altijd verbonden met de mogelijkheid dat het doorschiet naar dat foute nationalisme. Dus dat is niks uh, wat, wat exclusief voor landen als... Duitsland is ofzo. Ja. Dat kan in Nederland net zo goed. Christian Knaap, goeiemorgen. Goeiemorgen, Christian. Goeiemorgen, Ken. Ja, sorry. Um, uh, Christian, uh, ik hou ik je van Nederland? Ik heb jou maar in dit geval uh, geef ik, uh, ik jouw gesprekspartner uh, gelijk. Uh, ik kom mezelf een beetje dubbel terug op dit moment. Maar uh, ja, ik heb een naam. Ja, hier ben ik. Ja, Naam, heb je die een radio die uit, uit Christian, dan hoor je zelf nee, niet dubbel. Ik nou, ik heb mijn radio uit, dan hoor ik helemaal niets meer. Oké, okay. maar Christian, er is een beetje vertraging op de lijn... en wat ik niet verteld heb aan de luisteraars is dat kort voor de uitzending... Ja. alle koptelefoons en zo hier uitvielen, waardoor de box bij mij wat luid staat. Dus dat kan de oorzaak zijn. Maar zeg het maar. Oké, okay, nou ik zal, ik zal mijn punt zo kort mogelijk proberen te maken. Uh, ondernemingen in, in Nederland die hebben al wel door dat vaderlandsliefde hip is. Je ziet uh, steeds meer Nederlandse merknamen en uh, verpakkingen met molentjes erop uh, in, in, in winkels verschijnen. En echt, uh, uh, de vaderlandsliefde uh, onder ondernemingen is, is groot. Zoals bijvoorbeeld tntpost.nl wordt... Pannenkoeken van Jan, uh, uh, uh, Hollands Nieuwe voor de Nieuwe Telefoonsmaatschappij. Ja. Uh, die vaderlandsliefde is echt een, een ontzettende trend in Merkeland uh, onder ondernemingen. Uh, en maar, maar, maar Christian, ondernemingen dat vind ik een heel goede observatie van je. Uh, maar het is dan steeds Holland en uh, professor Sass is een CEO. En uh, ja, Brabanders en, en, en Friese. Uh, uh, als het steeds Holland is, zoals ik hou van Holland op RTL. Worden, voelde die andere. Voelt u zich als Zeeuw... dan niet uitgesloten, professor je Dankjewel, Christian. Uh, nee, uitgesloten niet. Ik woon al meer dan 40 jaar hier in Utrecht met veel plezier. Ik vind het een prachtige stad, uh, maar ik heb er heel weinig mee. En ik voel me nog iedere dag Zeeuw. Ja, maar ik, ik sprak met Brabanders en die zeiden van ja, dat ik hou van Holland. Is het de annexatie van Holland die die annexeerde ja, dat, dingen... Dat, dat is ook een beetje zo natuurlijk. Het Holland, er wonen natuurlijk ook heel veel mensen in Holland... die hebben dat uh, algemeen Nederlandse besef een beetje geannexeerd. Aan de andere kant is het juist zo dat de mensen... die aan de grenzen van het land van Nederland wonen... de Zeeuwen, de Brabanders, de Limburgers, de Friesen... de Groningers niet te vergeten... dat die toch vaak wel een, een, een sterker gevoel... juist van weer regionale identiteit hebben... wat misschien... Uh, ja, sterker is ook dan dat algemeen Nederlandse besef. Frank heeft een mail gestuurd. Ik ben Europeaan en toevallig woon ik in een van de rijkste... en best georganiseerde landen ter wereld. Maar ik ben niet trots op een land waar met een vinger gewezen wordt... waar gecontroleerd en nauwelijks wordt geleefd. Dat is de spagaat. Nou ja... Er zijn natuurlijk allerlei dingen in dit land... maar dat heb je natuurlijk in alle landen... Uh, waar je het niet zo vreselijk mee eens bent. Dus, dus laten we daar... Perfect, ik probeer het altijd te vergelijken. Mijn vaderlands liefst als ik deze discussies heb. Ik heb een vrouw. Ik hou ontzettend van haar. Dus ze is echt geweldig. Maar ze kan me soms zo ergeren aan als ze weer basis of dominant is. Of maar, weer... maar ja, ik bedoel... dat is de prijs dus ook bij Nederland. Het is toch jouw vrouw. Ja, en dus zo is het mijn land. Er zijn soms wat vervelende dingen, maar er zijn zoveel mooie dingen. Daarom, daarom. Ja, dus, oké, okay, nou, ik heb van Anton. In het algemeen kennen geen, Nederlanders, kennen geen Nederlanders trots of liefde vanwege hun land. Zoals bijvoorbeeld de zuidelijke landen of Amerika. Daarom zal het Nederlands elftal ook nooit wereldkampioen worden, want het gaat alleen maar om geld. En zelfs het volkslied kennen ze of zingen ze niet. Nou, ik denk... Is nou, Anton weer zo'n zeurpiet? Ik denk het een beetje wel, want het Nederlandse elftal is natuurlijk toch typisch... een van de voorbeelden waar wel ineens dat algemene Nederlandse gevoel uh, doorbreekt... tot op vrij hinderlijke wijze, zo nu en dan. Ja, want dat verbaast me. Kijk, want uh, hebben we André Hazen klaarstaan... als er naast 15 miljoen mensen één nationalistisch lied is... of patriotistisch lied, is er dit lied wel... havens zijn, hoor. Nee, maar waar het om gaat is, bij dit lied, dan merk je het ook. Ik, zeg het, ik zag het toen het Nederlands elftal speelde uh, uh, in Zuid-Afrika, want je mag zeggen wat je van Bert van Marwijk eenheid gespeed. En dan zie je dat alle verschillen weggaan. Tuurlijk. Uh, ja. Ik bedoel, mensen hun afkomst, hun politieke gezindheid, hun uh, uh, seksuele voorkeur, iedereen staat erachter. Maar waarom lukt het alleen bij voetbal en niet bij als Mark Rutte naar Brussel gaat? Nou ja... Misschien dat dat nog komt als Mark, Russe, uh, Mark Rutte naar Brussel gaat en met iets moois terugkomt. Een ja. keer dan, wie weet, dan wordt hij toegejuicht. Maar, maar, maar, maar, maar wat, wat zou er nodig zijn als u kijkt naar de historie? Want u heeft gezien dat ze hebben ook gewerkt vanuit de overheid in de jaren 1800 zoveel naar die eenheid staat. Wordt het tijd dat we weer vanuit de overheid wat meer... Nou, uh, het is heel lang zo geweest... Tot in de Tweede Wereldoorlog. Dat Nederlanders. Dus wat dat betreft. Er verandert ook wel eens wat in dat nationale gevoel. Heel lang zo geweest dat Nederlanders. trots waren op hun verleden. Het ja. verleden van de Gouden Eeuw. Ja. En dat was natuurlijk ook echt een eeuw. om trots op te zijn. En daar hebben ze in feite. Tot in de Tweede Wereldoorlog. hebben ze daarop kunnen teren. Ja. En. Dat is daarna veranderd. Toen waren ze een tijdje trots op het verzet. Dus toen ging de oorlog ineens een enorme beeldbepalende rol spelen. En dat is, nou ja, dat, dat En toen waren we allemaal helden in de oorlog, precies, ook al waren we collaborateurs. Eventjes waren allemaal helden. En toen bleek natuurlijk dat dat toch. Uh, wat genuanceerd moest worden en sindsdien zijn we een beetje in verwarring wat dat nationale gevoel betreft, maar er zijn dus perioden geweest, eeuwenlang dat we heel trots op ons verleden waren en dat is nog niet eens zo lang geleden onze ouders weten dat nog ja. uh, ik ben een Fransman getrouwd ik ben met een Fransman getrouwd en woon al 42 jaar in het buitenland, zegt Emma ik ben niet trots meer op mijn vaderland, gewoon omdat ik vind dat Nederlanders zich steeds gekker gedragen opmerkingen in winkels als ik met mijn man spreek dat er Nederlands moet worden gesproken, of omdat wij worden afgesneden op de autoweg bij Rotterdam... omdat we gedacht worden dat wij drugstoeristen zijn. Daarom de toeristische trip naar Nederland wordt steeds onaantrekkelijk. De Nederlandse geest is een beetje ziek. Nou ja, die mevrouw die, uh, die wijst natuurlijk een paar... Uh, trends aan in gedrag Waar veel mensen zich uh, uh, Nou veel mensen het mee eens zullen zijn Maar of je dat nou meteen op het beeld van Nederland Van toepassing kunt verklaren Ik bedoel allerlei verkeersgedrag Dat is inderdaad heel kwalijk maar... een, bij, een van mijn favoriete mensensoorten is aan de telefoon Dat is a. een leraar En b. ook nog een geschiedenisleraar oh, jee, dat... En dat, uh, daar geschiedenisleraren hebben mee gevormd uh, Goedemorgen meneer Hozer Hallo Goedemorgen meneer Hozer Meneer Hauser, heb ik niet te horen. Barbara en Paul zoeken het even uit. En daarna gaan we verder. Martin Kroon schrijft... ...graag hier bij mijn ervaring als fietsgids... ...die met buitenlanders door Nederland fietst. Mijn ogen zijn opengegaan voor het mooie landschap... ...door de ogen van buitenlanders... ...die helemaal uit Amerika hierin komen... ...en perplex zijn van wat Nederland te bieden heeft. Oké, okay, de molens, maar ook de weilanden met koeien... ...blauwe luchten, de low sky, de mooie tuintjes... ...en in de stad de grote ramen... ...waar je s'avonds gewoon naar binnen kunt kijken naar de tv... ...de gezellige cafés, de terrassen. Al die fietsen en bootjes, overal water, zucht van Australiërs. Ons land is zo mooi en gewoon doe maar normaal. Dan heb ik opnieuw ontdekt dat de vreemdelingen. Martin Kroon schreef dat. Nou, dat, uh, laten we dat even goed tot ons laten doordringen. Oké, okay. eens even kijken. Is Martin Hozen de, de geschiedenisleraar? Oké, okay, de geschiedenisleraar die is er niet. Jammer meneer Houser, ik had graag met u gesproken. Uh, Martin van Rensen zegt, speltje op refer kan helaas niet symbool voor rechtsnationalisme. Nederlands kan helaas niet trots zijn omdat Nederland hun calvinistische en katholieke fundament niet meer wil accepteren. Jammer, de koningin is geweldig, kosten stellen niets voor. Als we een president zouden hebben kost dat veel meer. Het ontbreekt ons simpelweg aan kennis. Nederland is dom aan het worden. Nou ja, daar ben ik het in bepaalde opzichten zeker mee eens. Dat had misschien ook de geschiedenisleraar mogen zeggen. We weten te weinig van ons eigen verleden af. En dat op zichzelf. Niet eens om aan borstklopperij of aan VOC-mentaliteit te doen. Maar gewoon meer kennis van het Nederlandse verleden zou wel helpen... om. ...te begrijpen in wat voor mooi land we eigenlijk wonen. Oké, okay, uh, professor Sas, ik ga u alvast bedanken... ...want waar je heel erg trots op kan zijn, luisteraars... ...is Frafrason, een band die al meer dan 31 jaar een swingende band is... ...die in de hele wereld ons land vertegenwoordigt. Ik hou van ze, ik geniet van ze. Frafrason, oprichter en artistiek leider, bassist Vincent Henaar. Goedemorgen, Vincent. Goedemorgen, Vincent. Goedemorgen, Vincent. Ik hoor Vincent Heenaar ook helemaal niet luisteren. Paul, hebben we hem? Vincent Heenaar, goedemorgen. Ik uh, hoor je op de, ver op de achtergrond, uh, Prim. Ja, Vincent, er is koffie gevallen over de apparatuur en daardoor is het allemaal heel erg slecht. Dus ik zal proberen. Paul doet zijn best. Um, Vincent, vanavond treed je op in Saal Prospero in Den Haag in een zeer bijzondere show. Vertel... Uh, ja, vanavond uh, en uh, morgenavond in uh, Lantaarn in Rotterdam en 25 september volgende week zondag in het uh, Tropentheater uh, speelt Vrava uh, een uh, project samen met drie uh, zeer bijzondere Marokkaanse gasten uit uh, Rabat. En, wat... en het project heet uh, Wild Coast to Sahara. En, wat, en, en wat, wat, wat, wat voor mix heb je erin? Waarom moeten we allemaal gaan? Uh, nou, omdat het een uh, uh, zeer bijzondere samenwerking is. Uh, ja, in, uh, in uh, Nederland uh, komen Marokkanen en Surinamers die komen elkaar op uh, alle niveaus tegen. Hè? In het sport, uh, op school, op de werkvloer, in de buurten. En, um, nou, en wij hebben het gevoel dat, uh, dat, dat, uh, dat die, die, die, die muziekculturen elkaar ontzettend kunnen verrijken. Vincent, mag ik dit zeg ik, hou van Frafrasont. Ik ben ontzettend trots dat ons land iets als Frafrasont heeft voortgebracht. Ik wens je veel succes vanavond en ook morgen en volgende week in het project. En iedereen kan kijken op frafrasont.nl. En uh, we draaien een van je liedjes, Vincent. Kan ik eindelijk weer genieten op de radio van je? Geweldig, Prim. Dank je wel. Ik dank... Ik dank alle luisteraars, de gasten, professor Van Sass, het was een eer en hopelijk spreken we u gauw weer. De bellers, de mailers, de twitteraars die deze week tot een fantastische week hebben gemaakt. Ik hou van de Nederlandse belastingbetalers, de medefinanciers van de publieke omroep. Namens Anouk Tulne, Rien Aarts, Jeroen Schaaphok, Fatima Baja, Hans Twin, Momo Saru, Fatih Habasi, Paul Reiman en de supercharmante, intelligente, zeer aantrekkelijke, met wonderschone benen gezegende Barbara van der Klis. Een prettig weekende. Hou van Nederland. En hoofd van elkaar. Zo meteen Evo uh, de Jong met het nieuws daarna. Velingsgurus met de gids.fm. Tot maandag, Namaste. Dag.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 Westland Utrechtbank. Sparen, beleggen, hypotheek. Dit is Radio 1.